President Saleh van Jemen is in de VS om een medische behandeling te ondergaan. De Amerikaanse autoriteiten benadrukken dat zijn bezoek van korte duur is. Saleh raakte vorig jaar ernstig gewond bij een aanval op zijn presidentieel paleis. Bij de opstand tegen zijn 33-jarige bewind zijn al honderden mensen om het leven gekomen. Saleh heeft beloofd afstand te doen van de macht. Volgende maand zijn er verkiezingen in Jemen. De voormalige Republikeinse kandidaat voor het Amerikaans presidentschap Herman Kane heeft zich achter Newt Gingrich geschaard. Gingrich kan de steun goed gebruiken, want in Florida ligt hij in de peilingen achterop favoriet met Romney. De Republikeinse kandidaat Santorum heeft zijn campagne stilgelegd. Zijn drie jaar oude dochter, die al sinds haar geboorte kampt met een genetische afwijking, is in het ziekenhuis opgenomen. In het Brabantse dorp Sint-Willibroort is een auto in pizzeria binnengereden. De auto ramde de gevel en schoot vervolgens door. Op het moment van het ongeluk waren er mensen in het restaurant Pyramide aanwezig, maar niemand raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van het ongeluk in Sint-Willibroort. Tot besluit het weer, af en toe zon en bij een koude oostenwind ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Dat en meer in Caro Brandpunt vanavond om kwart over tien op Nederland 2 Dit is Radio 1. BNN. BNN. 47. Het lukt. Goedemorgen, het is drie minuten over zes, 29 januari 2012. Een hele goede morgen, ik hoop dat je een beetje lekker hebt geslapen. Wij hebben er een dolle boel van gemaakt deze nacht. Het ging over uitgaan en het ging over muziek. Maar vooral over plekken waar je vroeger uitging. Natuurlijk niet echt een ochtendonderwerp, meer iets voor de nacht. Dus daar gaan we het nu niet meer over hebben. Maar mocht je er nog iets over kwijt willen, dan kan dat via mijn Twitter. twitter.com/slash Luc. En uh, hashtag dan even 47. Dus hashtag 47. Zometeen in 47 gaan we op zoek naar de revival van de Vespa. Want kwam dat ding nou echt door Holleden? Omdat hij erop ging. En uh, onze Nathalie, verslaggever van BNN Today en ook van 47, het ik, hoorde de laatste in BNN Today, uh, die ging op zoek naar uh, privacy. Privacy ligt namelijk op straat. Je kunt echt alles van iedereen te weten komen als je maar gewoon een beetje doorvraagt. En dat heeft ze gedaan en het is heel grappig wat mensen eigenlijk allemaal gaan vertellen. En zometeen hoor je ook de drie slides die je deze week niet mag missen. En je hoort een nieuwe Pieter Spreek. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Maar eerst gaan we het hebben over, ja, pff, de, de klassieke natuurlijk. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. met Ferdinand Hossenbux op deze... Vroege en koude zondagochtend, we schrijven 29 januari 2012, weer een week die achter ons ligt. De week waar Ajax en met name Feyenoord na Averij te hebben opgelopen, zich hebben klaargestoomd voor de klassieker. Later vandaag in de Maastad, het was de week waarin de Egyptische hoofdstad Cairo op het Tahrirplein één jaar revolutie werd herdacht. Het was de week waar Mourinho en Pep Guardiola... elkaar voor de zoveelste maal bestreden op de grasmat... en Barcelona Real achter zich liet... en Mourinho behoorlijk over de scheef ging. Het was de week waar Herman Cenk Willink als vicevoorzitter... afscheid nam van de Raad van State. En Luc, het was de week... Waar de neus. We kennen hem als Willem H. De lik uitging als vrij man tussen aanhalings- en sluittekens. We gaan over tot de orde van de dag. Zo is dat. Um, zijn er weken, denk jij, Ferdinand, dat Barcelona niet tegen Real Madrid speelt? Want die spelen wel echt bijna elke, altijd spelers tegen elkaar. Ja, vertel hem. We ga die twee elkaar weer vandaag. Ergens, uh, <laughs> misschien, uh, ja, misschien ergens in Afrika, je, je weet het nooit. Maar goed. Uh, <laughs> ja. Even heel kort hoor, over die wedstrijd. Ik heb uh, zelfs geen beelden meegekregen. Maar wat je dus uh, allemaal hoort en leest. Joh, en met name het gaat over die, uh, die trainer van, uh, van Real Mourinho. Kijk, hij heeft zich daar volgens mij nooit thuis gevoeld. Ze hebben een goed team, geweldig team. Ze staan voor. Uh, ze mogen ergens van geluk spreken dat ze voor staan op uh, Barcelona. Maar goed, Barcelona is heer en meester. Joh, en die man is behoorlijk over de scheef gegaan. Die wedstrijd ja. daarvoor. Dat hij, ja, hij gaat scharen achter, achter uh, die, die uh, verdediger. Joh, Pepe, of hoe die. Uh, die goede man mag heten. En ja, dan hoor je weer die, die, die wedstrijd die de afgelopen week gespeeld is, dat hij zelfs die, die scheidsrechter opwacht eh, tegen zijn auto aan gaat leunen als al die verhalen waarborgen. boven. Ja, heen. die team, teams die hebben echt een bloedhekel aan elkaar ook, hè. Dat is echt ja, haat is, en neid. Het is haat en neid. We hebben het hier ook in Nederland. Maar goed, daar is het uh, uh, heel, heel bizarro. En nogmaals hoor... Uh, ik uh, moet het toch zien dat uh, Mourinho daar, uh, daar blijft in Spanje, want allerlei geruchten doen de ronde. Hij kan zelfs nog heel, heel veel geld naar, uh, naar Rusland toe, maar ik denk dat hij toch gaat verkassen naar Engeland... Maar goed, we hebben weer zo'n wedstrijd gehad. We zullen elkaar weer treffen in de competitie. Joh. En uh, we zien het allemaal wel. Maar nogmaals, heel triest hoor, wat uh, Mourinho, waarmee hij allemaal bezig is. Joh. Ja, We gaan het meteen hebben over, uh, over onze klassieke heel even de wedstrijden van gisteravond. Ja, uh, even terug naar, uh, naar uh, vrijdagavond. Ja. Want ja, de Philips Sportverein, die, die, die, die, die wint van Vitas met 3-1. En gisteravond hadden we ook wedstrijden. Een verrassing, maar daar kom ik zo op. Herenveen die wint in het uh, hoge noorden van uh, de FC Utrecht met 2-0. We hadden nak tegen de Graafschap, daar uh, bleef. Het 1-1. We hadden Herakles in het oosten des Rands. Die won van Excelsior met 3-0. Luc en ik, beelden heb ik wel gisteravond meegekregen van Roda tegen AZ. En Af en toe ja, was de camera gericht op Gert-Jan Verbeek. Die zat er niet lekker bij. Nee. En Roda wint met 2-0, dat is behoorlijk uh, averij. Klap behoorlijk, hoor, voor ja, Azen, dus ja, ik denk dat dit een flinke klap... Kijk, ik had er zelf niet gedacht hoor, maar kijk, Roda is een hele rare ploeg. Ga je zeggen van ja, elke wedstrijd is er eentje op zich, yo, maar, maar dit, dit, ik had dit niet verwacht. Maar goed, uh, die loopt even achter de feiten aan. En ja, vanmiddag worden er ook nog wat wedstrijden gespeeld. We hebben later op de middag hebben we NEC in de Goffert tegen Adel. Die wedstrijd begint om uh, half vijf. We hebben Trent jouw club... Die speelt thuis tegen Groningen. Ook een goede wedstrijd, hoor. De Rooms-Katholieke combinatie kreeg, krijgt Venlo op bezoek. VVV, RKC, thuis dan in Waalwijk. Mm -hmm. En Luc, daar komt hij. in ja. de Kuip, de Maastad vanmiddag. Misschien een kolk in de Kuip, ik weet dat niet. dat zien. En dat horen we later vandaag. Feyenoord Ajax. Er zijn, er zijn um, de afgelopen vijf jaar weinig zondagen geweest... dat ik zoveel zin heb in deze klassieken. Want ik denk namelijk dat het wel eens een hele spannende pot kan worden. Wat denk jij? Ik denk het ook. Even vooraf Het het, is een koude zondag, maar dat geeft niet. De grasmat zal er wel goed uitzien. De Kuip heeft een, he een heerlijke grasmat. Ik denk dat heel voetbal binnen het Nederland uitkijkt naar deze wedstrijd. En met name ja, Amsterdam en Rotterdam. Hè. Een geweldige confrontatie al jaren, zolang het betaalde voetbal bestaat. Het is weer etterlijke jaren geleden dat Feyenoord van, van Ajax won. De, de voorgaande wedstrijd, dat was eind vorig jaar, dacht ik. Toen spelen ze in Amsterdam, toen spelen Feyenoord een, een, een, hele, een hele puikenwedstrijd. En maar goed, kijk, uh, een wedstrijd op zich. Absoluut, de enige echte klassieker. Ajax komt vanmiddag met wat ja, manco's naar... naar uh Amsterdam toe. Uh, Feyenoord heeft ze de vorige week gehad. Ik was, uh, heel kort, ik was heel, heel, heel erg teleurgesteld in de club. Maar goed, yeah. uh, daar gaan we het nog niet meer over hebben. Het is mm -hmm. gebeurd. We hebben vanmiddag komt Ajax op bezoek. Een, een, een, een volle kuip. En ik hoop dat de spelers die er eentje zouden niet bij zijn, want die vertoefden in Afrika, uh, Karim El Amari. Maar goed, ik denk, ik hoop dat de vrij er weer uh, bij is in de, in de defensie, want daar zit het niet zo lekker. En ja, uh, het publiekse lievelingetje, uh, Guidetti, die schijnen ze ook klaargestoomd te hebben voor vanmiddag. De man was vorige week maar goed, uh, Luc, uh, nogmaals, uh, de wedstrijd op zich. De klassieke uh, volle Kuip. Ik hoop dat het, het zal ook rustig blijven. En ja, wie of oh wie, ik weet het niet. Ik ga nou ja, vandaag ja. is het weer uh, dat ik loop de ijsberen van boven naar beneden. Ik denk echt dat het, een, dat het een loterij is hoor. Want het kan alle kanten opgaan wat dat betreft. Ja, het kale kanten opgaan. En ik zei het toen net aan je collega. Ja, ik zei: moet je goed luisteren. Het is vandaag weer een wedstrijd waar ik door het hele huis loop. Tussen half één en half drie. Je kent het wel. Hè? Boven, beneden, beneden, boven. Maar goed de radio aan. Ja. Uh, ik, ik ga het zien, uh, Luc, we gaan het allemaal zien. En uh, ja, uh, laten we hopen op een, op een hele mooie wedstrijd. Want daar ga... gaat het om. Dat is zeker zo, ja. En ja, ik zal het heel blij zijn, joh, als, als uh, Rotterdam. Win. Maar goed, dat weten we rond de klok van kwart over twee. Tot slot, uh, Ferdinand. Wie denk jij dat de Afrika Cup gaat winnen? <laughs> Of, uh... Weet je, ik heb wat wedstrijdjes gezien. Er waren verrassingen. Ik had uh, Marokko met uh, Erik Keretts of Erik Kerretts met uh, Marokko heel, heel hoog geschat. Maar goed, het is, daar is het ook van van ja, als je naar wedstrijden zit te kijken, hele rare dingen. Af en toe hele mooie doelpunten. Ik zou het niet weten joh. Nee, het, het is he? nog Echt? even afwachten. Het is, een, het is weer een, een, een, een, een, een toernooi dat één keer in de twee jaar dacht ik gespeeld wordt. Mm. Maar je ziet af en toe leuke dingen joh. Ja, zeker. If uh, is een mooie ploeg hoor. Dat, ja, Ivocus uh, uh, heeft, heeft, heeft, heeft een hele goede uh, heel goed team. En, uh, maar nogmaals, ik had, ik had Marokko hoog ingeschat, maar uh, ik, ik heb, ik heb ja, anderhalve wedstrijd van die gasten zitten kijken. Joh. Dat, ja. dat, nee, ik, ik vind het niet goed spelen hoor. Nee, die doen het niet zo goed. Nou ja, we gaan het afwachten naar de, uh, de Afrika Cup. Kijken hoe dat gaat aflopen. Dan kunnen we volgende week nog even over doorpraten. Dankjewel Ferdinand voor deze goed, week. Leuk. Bedankt dat ik er weer mocht zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag. En volgende week ben ik er weer. Dag. Oh,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 smile again, smile again, one day I hope to make you smile again, and I won't hide. Many times I've been told speaking my just before, so I'll close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 Oh So De laatste paar maanden was Michael Kiwanuka al aardig in het nieuws... met zijn plaatjes Home Again. En 2012 gaat echt zijn jaar worden, weet ik zeker. Michael Kiwanuka en Home Again. Iedere week selecteren we hier in 473 websites voor jou... die je absoluut niet mag missen. Een. Rutte lacht om iets. Tumblr .com. Ons minister-president wordt namelijk vaak gefotografeerd op de website Rutte lacht om iets .com hebben de makers een kleine greep uit de foto's gekozen. En laten dat nou net de foto's zijn waarop Mark Rutte uh, ergens om lacht. Nou, van een mooie schaterlacht tot een klein glimlachje. Want hij vindt namelijk altijd wel een moment om zijn lachspieren goed te trainen. Twee. Dat is apartdesign.nl. En dan kijk je wat. Op deze bijzondere website zijn allemaal design hebben dingetjes Bijvoorbeeld een kroonluchten van melkflessen of een lummel als een soort stoel in de vorm van een L. Onze eigen slagheester Dominique, die heeft een vissen appartement met verschillende raampjes Apartysline.nl En op de website whowentwrong.com... kan je precies uitzoeken waarom je date... of de liefde van je leven zijn telefoon niet meer opneemt... of waarom het nou eigenlijk over is. Het idee is simpel. Je vult wat gegevens in over jezelf... en dan beantwoord je wat vragen over de ander. En hiermee vraag je je om een feedback request. En zo kan de ander je door feedback te geven... laten weten wat je fout hebt gedaan. De makers van de website willen hiermee mensen helpen... in nieuwe relaties. Dus als je nog feedback nodig hebt van een vorige date... Check even de site whoranwrong.com. Als je zelf tips hebt, laat ze maar even achter via luke, Dus twitter.com Op internet zijn een aantal dingen trendings. Bijvoorbeeld het WK Sprint. Er wordt dit weekend namelijk weer hard geschaatst in Calgary. tijdens het WK Sprint verpulverde Christine Nesbit. Zij is Canadees. Met een halve seconde het wereldrecord op de 1000 meter voor vrouwen... Van de Nederlandse vrouwen maakt Margot Boer nog het meeste kans op een podium plaats. Zij staat nu vierde. Bij de mannen maakt Stefan Groothuis nog steeds kans op het kampioenschap. Hij staat nu nog derde in het algemeen klassement. Vanavond vanaf acht uur is de ontknoping te zien op Nederland 1. En praat mee natuurlijk op Twitter, want daarover wordt er veel gesproken. En er eh, was een beetje paniek op de Twitters. Al de hele nacht is namelijk Rip Adele trending. Maar goed, niet schrikken. Oh, oh. Adele is nog springlevend. Rip l -E p betekent namelijk in dit geval niet dressed in peace, maar really inspiring person. Okay, dan. Uh, dan heb je nog Occupy Oakland. Want in Oakland is het vannacht uit de hand gelopen tussen Occupy bezetters en de politie. Op internet is een filmpje te zien waarop een groep bezetters het aan de stok krijgt met de politie. En ook staken de bezetters een Amerikaanse vlag in brand. Aha. Volg het allemaal op Twitter, twitter.com/slash luke. En dan kunnen we, kun je een beetje meepraten en zo als je kijkt naar de buienraden, dan zie je dat het uh, best aardig weer is. Het is kraakje helder, er is geen wolkje aan de lucht en geen buitje te vinden. Behalve dan boven het kanaal. Maar goed, de kans dat jij op het kanaal zit, uh, is niet zo heel erg groot. Het gaat ook koud worden de komende week. Uh, sterker nog, het gaat behoorlijk vriezen. Aan het einde van de week kan het zelfs min 13 worden. Kleren weer. Het gaat dus koud worden de komende week. Wat gaan we aantrekken? Moderedacteur Simone Weilands. goedemorgen. Goedemorgen. Wat trekken de mannetjes aan? Het is tijd voor de kabeltrui. Echt waar, hoor? Ja, ken je die nog? Dat is zo'n vrij grof gebreide trui met van die kabels uh, voorop. Meestal drie stroken. Ja. Traditioneel in crème kleur. Oh, maar voor jee. een man doen we hem gewoon lekker in mosgroen of in uh, donkergrijs. Niet een nevi. Dat is een nevi. wat stoerder. Zou ook nog kunnen, maar okay. ik vind, ja, ik vind, donkergrijs, vind het donkergrijs mooi. En als je hem stoer draagt, dan uh, kom je niet als een suffelulletje van de klas over. Zeg maar. Dat was vroeger een ja, beetje. Precies. Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, dat kon het echt niet. Maar je moet hem niet met zo'n hoge kol en zo dragen. hoor. Dat, dat is helemaal niks. Okay. En het voordeel is, hij is lekker warm en het wordt koud weer. Dus dat, uh, ja, ik zou de kans uh, grijpen. Als je er een goede kop voor hebt, dan uh, zet je er een oude mannenpetje bij op. Mm -hmm. Of een muts. En dan wel eentje die een beetje opvalt. Mag best wel een leuk detail aan zitten. Dus een bolletje bijvoorbeeld daaraan vast. Ja. Dat is leuk. Of uh, nou, een printje, of uh, dat mag best. Uh, maar het ligt een beetje aan wat voor broek je eronder draagt. Ik zou zeggen, kies voor kleur. Dus neem gewoon een knalrooie broek erbij. Een ja. strakke, skinny model. Het wordt een dolle week. Uh. Ja, het wordt een dolle week. Maar het mag. Je mag voor kleur gaan. En uh, zeker om die uh, kabeltrui dan een beetje te compenseren. Bij donkergrijs staat rood echt heel mooi. Mm -hmm. Of uh, bij mosgroen, wat ik zei. Hè, dan zou ik dan weer voor een geeltint gaan. Bijvoorbeeld voor okergeel. Waarom okay, niet? Ja. En dan een paar stoere laarzen eronder. Gewoon stoere, halfhoge mannenboots. Nog steeds geen gimpies. Nog steeds geen gimpjes. nee. nee. Ja, maar ik heb zo zin in de gimpjes. Maar goed, nee, ik nee, nee, we houden de, de voeten nog even lekker warm met een paar uh, laarzen. Oké, okay, wat voor fruitje zetten we ernaast? Nou, je gooit hoge ogen met een lange jas. Oh. Ja, en, en dan bedoel ik ook echt lang, lang. Dus tot aan je enkels. Dat is een trend die in de winter van 2012 het ook helemaal gaat worden. Dus als je nu al zo'n jas weet te scoren in de uitverkoop... Ja. Kun je gewoon het hele jaar vooruit. Kijk aan. Maar voor kleine vrouwen zoals ik is het wel wat minder, zeg ik er eerlijk bij. Dus ik zou niet klakkeloos die trend uh, volgen. Je wordt al snel een kabouter. Kies ja. dan voor een variant tot net onder je knie bijvoorbeeld. Dan uh, heb je nog een beetje lengte en goede hakken eronder. Hè. Dat scheelt ook weer een paar uh, centimeters. We gaan een beetje weg van de skinnies. De broek mag weer wat wijder. Mm -hmm. Dat is ook fijn met een hogere taille. Lekker, kan ik weer ademhalen. Ja, en... Het fijne daaraan is, jij draagt ook de vrouw ja. Het fijne daaraan is uh, dat je dus langer lijkt. En dat is dan weer ideaal voor kleine vrouwen zoals ik. Met uh, al die skinnetjes, dat maakt je toch stiekem eigenlijk al wat kleiner dan je bent en wat propperiger. Okay. Maar met zo'n wijduitlopende broek, hoge taille, scheelt enorm echt. Uh, het hele aanzien verandert. En uh, wat je er dan bij aandoet deze week is een licht doorschijnend bloesje. Oeh, Ja. Ja, aan ja, zeg. De doorschijnende bloesjes komen weer terug en dat kan best wel leuk zijn. Uh, je gaat voor een, een zwarte variant met een klein wit stipje bijvoorbeeld erin. Mm -hmm. Heel schattig. Maar het is nog een beetje koud, dus doe er nu nog maar gewoon wel even een grof gebreid vest overheen. En straks in de lente dan mag die natuurlijk gewoon uit. Wat een leuk geklede week. Ik hoor het nu al. Dank je wel, Simone, tot volgende week. Tot volgende week. BNN. BNN. BNN. 4-7, Luc Ikink. Geef jij je telefoon, stofzuiger, computer, tablet of wasmachine ook een naam. En heb je echt alles voor jouw dingetje over. Uh, ga je in voor- en tegenspoek met elkaar door het leven. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje de normaalste zaak van de wereld. Als je nou denkt dat je de enige bent, dat, dat is natuurlijk niet zo sterk. En nog veel mensen hebben een grote voorliefde voor één bepaald ding... waar ze echt niet zonder kunnen. Deze week is het tijd voor het dingetje van Erik de Zwart. Radio- en televisie maken En die brengt een ode aan echt iets heel speciaals. Mijn aller, aller, allerliefste dingetje. Mijn liefde voor treinen, en met name voor modeltreinen, is ontstaan toen ik een jochie was van de jaren of vier... ...die bij zijn oom op zolder natuurlijk vol bewondering zat te kijken naar de Märklin trein. Eigenlijk de mini-wereld, de eigen wereld, die mijn oom daar had gecreëerd. Dat wilde ik zelf ook. En toen ik wat ouder was en ook inderdaad niet meer al het stuk maakte... ...toen kreeg ik inderdaad mijn eigen eerste treinbaan thuis. Toen ik 12 werd, was er natuurlijk een andere liefde die ineens de kop opstak bij mij. 12, 13 jaar. En dat was de radio. Dus de ene hobby werd verhuild voor de andere hobby. De treintjes werden verkocht, bandrecorders, cassette recorders, mengpanelen, microfoons aangeschaft. Maar toen ik een jaar of 25 was, werkte ik inmiddels bij Veronica. presenteerde televisieprogramma's televisieprogramma Nederland Muziekland. En daar kwam ik de drummer Herman van Boeien van de groep CITESSE tegen. Die mij vertelde. Die voor zijn zoontje een paar grote treinen had gekocht waar hij mee kon spelen. Maar dat zijn zoontje daar geen zak aan vond, het niet leuk vond en nou zat hij met die enorme treinen in zijn bovenhuis in Amsterdam. Ik ben bij hem langs gegaan en zag meteen, dat is iets voor mij, dat waren treinen, een beetje op de Mazuro-damschaal, die je ook uiteindelijk in de tuin kon laten rijden. 1 op 22,5 met de schaal. Ik heb dat gimzetje toen overgenomen, dat is inmiddels toch uh, bijna 30 jaar geleden. En sindsdien uh, is uh, eigenlijk mijn, uh, mijn liefde voor die treintjes nog verder aangewakkerd en ben ik gaan verzamelen. Want die is een tikje uit de hand gelopen. Ik heb inmiddels een uh, vrij aardig appellacement in de tuin van ons huis. Waarbij een strikte scheiding tussen het terras van mijn vrouw en mijn dochters is aangebracht. Want uiteraard vrouwen die hebben niks met techniek. Dus die vinden treintjes maar onzin. Dus ik heb mijn gedeelte van de tuin en zij hebben hun gedeelte van de tuin. En ik heb er nog steeds heel veel plezier van. Volgende week kun je luisteren naar een uh, nieuwe dingetje van een bekende of een onbekende Nederlander. De website uh, uit China, dealextreme.com, is echt extreem populair. Vooral bij studenten. Voor een paar euro's koop je er een oplader, een nieuwe koptelefoon... of een draadloos toetsenbord. En de verzendkosten zijn gratis. Dat is natuurlijk het mooie. Jurre, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij studeert in Enschede gewoon, maar je loopt een half jaar stage bij die website, hè, Deal Extreme in, uh, in China. Dus jij woont nu in Shenzhen? Ja, inderdaad. Hoe is het ja. daar? Um, ja, wel, uh, wel prima eigenlijk. Uh, Redelijk really koud op dit moment, maar uh, ja, eigenlijk uh, prima toe hier zo. Ja, jij loopt stage bij de website dealextreme.com. Populaire website, zei het al. Hoe, hoe kwam je daar terecht? dat is eigenlijk heel erg uh, out of the blue gegaan. Ik heb, uh, ja, als, uh, zoals veel mensen in, de, in Nederland uh, bezoek ik gewoon de website. En um, ik heb uh, ik was op zoek naar een stage. Dus ik dacht, uh, ik stuur gewoon een mailtje naar het bedrijf toe en ik zie wel wat eruit komt. Mm -hmm. En ja, uiteindelijk uh, een, paar, een maand later zat ik hier in China. En uh, het is een website waar, uh, waar heel veel mensen naartoe gaan... als ze even iets snels iets nodig hebben qua, uh, qua elektra. Um, want je kunt bijvoorbeeld een uh, smartphone opladen kopen voor, echt voor 2 euro. En dat kost hier 30 euro. Hoe kan het allemaal zo goedkoop zijn? Ja, omdat het hier allemaal eigenlijk uh, dicht bij de bron zit. Eigenlijk alle fabrieken van alle fabrikanten die je maar kunt bedenken... zitten hier in China. En um, doordat er dus... Uh, verder weinig uh, ja om het zo maar te zeggen de middleman wordt uitgeschakeld en daardoor kunnen eigenlijk alle producten gewoon ontzettend goedkoop uh, ingekocht worden. Oké, okay, maar het zijn geen, uh, geen, zijn geen fake producten allemaal? Want dat dacht ik altijd dat het gewoon nep is. Um, dat verschilt een beetje, soms zijn er inderdaad wel knock-outs, maar um, over het algemeen zijn het ook wel uh, voor een groot deel genuine producten, dus gewoon echte producten. Oké, okay, dus het, het, het wisselt een beetje eigenlijk. Een deel is nep en een deel is gewoon goed en echt. Ja precies. Ja. En, en ja. ik kan me voorstellen dat, uh, dat bijvoorbeeld Apple uh, daar uh, niet zo blij mee is. Um, ja, dat ligt er een beetje aan. Inderdaad het management van Apple, uh, die zijn er niet zo blij mee. Uh, die hebben ook uh, wel eens juridische stappen uh, ondernomen omdat bepaalde producten toch iets te dicht bij hun daadwerkelijke producten kwamen. Mm -hmm. Maar eigenlijk alle Apple medewerkers en Apple gebruikers zijn juist blij met onze website. Omdat wij juist uh, dezelfde producten, tenminste uh, met een lichte afwijking, maar wel met dezelfde functie kunnen leveren voor een... Veel lagere prijs, en dat is voor veel mensen toch wel erg aantrekkelijk. Ja, ja, ja precies, want, want zij vinden het zelf ook wel relaxed om daar iets te kopen. Ja, precies. <laughs> wat doe jij tijdens je stage? Wat, wat, wat zijn je werkzaamheden? Um, ja, ik ben voornamelijk bezig uh, bij de marketing department. En ik ben me vooral aan het richten op de Nederlandse markt. Dus ik probeer eigenlijk een beetje een Nederlandse invloeden in het bedrijf te krijgen. Ja, ja. En wel, uh, waarom willen ze dat? Want de Nederlanders zouden wel van een koopje. Um, nou, uh, Nederland staat op dit moment op nummer 6 van de uh, landen waar we de meeste uh, afzet hebben van producten. Yeah. En uh, ja, op nummer 1 staat, zeg maar, staat Brazilië en op nummer 2 staat Rusland. Dus we doen echt mee met de grote landen voor extreme. Mm -hmm. Dus voor hen is het uh, beste meer aantrekkelijk om zich te rechten op Nederland, eigenlijk. Ik zie hier op mijn schermpje staan dat je een uh, mini-pick, een ledlampje kunt kopen. Je kunt echt, er kan echt van alles gekocht worden op die site. Uh, wat, wat zijn de bestsellers? Um, ja, die mini-pick light is echt, ja, dat is echt een uh, topverkoop. Oh ja, op dat, op is een, dat is ook echt een topdingetje. Ja, dat is echt een top ding. Wat dat moet je daarmee dan? Ja, wat Ja, uh, dat is een goede vraag. Eigenlijk is het gewoon een sleutelhangetje wat je kunt gebruiken als een lampje in de vorm van een bit. Maar het is echt al tientallen duizenden keren verkocht. Dus het is spontaan eigenlijk opgeleid. Um, en daarnaast zijn ook de, de knock-offs van de Dr. Dre van de Beats Audio headphones, die zijn ook ontzettend populair. Oké, okay, en, en dat zijn dan de knock-offs, dus dat zijn dan dingen die erop lijken eigenlijk, maar niet, het is niet echt. Nee, het is niet echt inderdaad. Nee, ja, ja. Goed verhaal Jure, dankjewel. En wat is je laatste aankoop van Deal Extreme van jezelf? Uh, mijn laatste aankoop is uh, ja, eigenlijk een beetje saai geweest. Uh, dat is een, uh, een uh, apparaatje waarmee ik eigenlijk data kan uitlezen van mijn auto. Oh. Dus, uh, dat is mijn laatste aankoop. Uh, boring, ik. boring. <laughs> ik, ga, ik ga kijken of ik zo'n ledlampje kan kopen. Dankjewel Jurre, goed verhaal. Oké, okay, Hoi. hoi. Uh, check het even op, uh, op internet. dealextream.com. Dat de website. Zometeen. Bert Brussen die stopt met Twitter verschrikkelijk heel internet in paniek. Nu eerst een nieuwe Pieter spreekt. Pieter spreekt. De boerka is verboden. In het kader van het nationaal programma Moslimpjepesten dat vorig jaar spectaculair werd geopend met een slachtverbod, volgde deze week een algeheel verbod op gezichtsbedekkende kleding. Wat formuleren ze dat toch altijd ingenieus? Want het gaat in de wet niet alleen om boerka's, maar ook om bivakmutsen en integraalhelmen. Vanwege de veiligheid op straat. Ik weet niet precies hoe die veiligheid met dit verbod verbetert. Ik denk niet dat er veel overvallers van tankstations zijn die nu denken... ik laat die bivakmuts maar thuis, anders krijg ik onderweg een bekeuring. Er zijn volgens Schatting zo'n 150 vrouwen in Nederland die een boerka dragen. Niet echt een dringend probleem, zou je denken. Er zijn altijd nog veel meer vrouwen die uks dragen. Hoe het met muts en helmen zit, weet ik niet. Maar dat is ook niet zo verboden als de boerka, want de wet staat vol met uitzonderingen. Als het koud is, mag je toch gewoon een bivakmuts. En als je op de brommen zit, moet je zelfs een helm op. En met de carnaval, jawel, er heeft echt een ambtenaar op zitten broeden. Met de carnaval mag je wel een boerka aan. Dan ben je alleen wel verplicht om de alcohol bij te nuttigen... en eventueel een broodje verse worst om zeker te weten dat je geen moslim bent. Je mag je namelijk best verkleden om iemand belachelijk te maken... zolang je het maar niet uit overtuiging doet. Het allerergste aan het kinderachtige verbodje zijn natuurlijk de smoesjes van politici. Minister Verhagen verklaarde dat het verbod wat hem betreft vooral draait om open communicatie. Want dat vinden we belangrijk in dit land al, dus de minister. Dat je open met elkaar kan communiceren. Inderdaad, wij zijn een volk van open communicatie. Ik weet niet hoe de minister naar zijn werk gaat, maar als hij met de auto gaat, moet hij toch zien dat die ochtendfile vol staat met eenzame Hollanders die chagrijnig voor zich uitkijkend alleen in een auto zitten. En als hij met de trein gaat, moet hem toch zijn opgevallen hoe al die reizigers die de coupé binnenkomen één voor één een eigen bankje bezetten. En als het dan drukker wordt met tegenzin hun tas van de stoel naast zich halen om plek te maken voor een ander en vervolgens met oordopjes in een kutspelletje op een telefoon zitten te spelen. En dan ben ik gewoon heel benieuwd waar de minister het idee vandaan heeft dat wij een ...volk van open communicatie zijn. We zijn verdomme de fucking uitvinders van de stilte coupé. Wat nou open communicatie? Alsof Henk en Ingrid dolgraag een praatje zouden maken met die boerkevrouwen... ...maar er nu gewoon niet toe komen omdat ze de ingang van de tent niet kunnen vinden. Als het kabinet zo graag open communiceert... ...hadden ze deze week natuurlijk ook gewoon het wetsvoorstel... ...over openbare politieke financiën kunnen aannemen... ...zodat iedereen weet van welke suikeroompartijen hun geld krijgen. Maar daar was de PVV dan weer tegen, want Henk en Ingrid willen anoniem kunnen doneren. Al dus Hero Brinkman. Ik heb heel lang over die zin moeten nadenken. Henk en Ingrid willen anoniem kunnen doneren. Ik kwam daar niet uit. Normaal gesproken zou ik zeggen, als je zo graag anoniem geld wil geven... trek een boerka aan en breng het cash naar Omegreert. Geen mens die je herkent, maar dat schijnt tegenwoordig dus gevoelig te liggen... vanwege dat zielige kutverbod. En sorry dat ik het zo hard zeg, maar ja... Dat heeft dan weer te maken met onze volksaard. Wij zijn nou eenmaal van de open communicatie. Pieter spreekt. Volgende week is weer een nieuwe Pieter spreekt. Laat weten wat je ervan vindt via twitter.com. Op internet gaat het over Feyenoord Ajax. Hashtag d is trending. We hebben het er hartstikke vaak over gehad. Vannacht, uh, het gaat toch echt gebeuren. Hè? De klassieke Ajax-Feyenoord. Feyenoord Ajax wordt weer gespeeld. En daar wordt al de hele nacht flink over getwitterd, het is wel duidelijk. Er is geen wedstrijd die zo leeft onder de voetballiefhebbers als Feyenoord Ajax. En ook Badr, -hadri, Badr Hari is de hele nacht al training op Twitter. Ik weet niet precies wie dat is, maar het is dus een succesvolle Nederlandse Marokkaanse kickbokser. Die heeft zijn kickbokscarrière afgesloten door concurrent Gokhan Saki-knockout te trappen met een uppercut. Ah ja, dat doe ik ook altijd. Binnen twee minuten was het gedaan met Saki. Maar Harry is nog niet klaar met de vechtsport. Hij richt zich nu namelijk op een carrière als profbokser in Amerika. Kijk aan zich. En Giethoorn is de bom. Want altijd al gedroomd van een lekker simpel leven. Dat zou je eens moeten overwegen om naar Giethoorn te verhuizen. Nou, dan denk je misschien, waarom in godsnaam Giethoorn? Nou, die gouden tip die staat op de website van het Engelse The Daily Mail. Volgens de site is Giethoorn het Venetje, Venetië van Nederland. En daarmee een ware toerist te trekken. Dus wees er snel bij, want... Uh, voor je het weet zitten alle hotels weer vol met Engelsen daarin in Giethoorn. Giethoorn is training op Twitter. Meepraten kan via je eigen Twitter. Twitter.com. En zet er dan even hashtag 47 achter. Kijkcijfer bingo. Elke week hoor je hier in 47 de kijkcijfer bingo. En dat doen we met media en TV-redacteur Bart Haleman. Goedemorgen. Goedemorgen. De winner is, jij zei 1 miljoen vorige week. En hoeveel was het? Uh, 1 miljoen 80.000. Nou. Dat is, uh, ja, dat is een eh? aardige gok geweest. Hè? Dank je. Heel goed. Heel maar goed. moet ik er wel even bij zeggen dat het is, het, is, hè, het is goed dat ik het goed geraden heb. Maar voor John de Mol is het slecht nieuws. Dus als ze volgende week 800.000 scoren uh, vind ik het heel wat. Hmm, Oké, okay, nou dan staat die alvast vast. Waar uh, vast. gaan we nog meer naar kijken komende week. Flikker Maastricht. Oh, het Detectives-programma. Ja. Het, het uh, Detectives-programma. Ja, detective nu natuurlijk Piet Reumer uh, dood is en uh, Baantje definitief nooit meer terugkomt... Uh, uh, is dan het, het, het, eigenlijk de, de echte opvolger is, uh, nee, Flikker Maastricht. Mm het -hmm. uh, loopt al een flink aantal seizoenen. Ik geloof dat ze aan het, al aan het achtste seizoen uh, gaan beginnen. Ja, iets, Misschien wel het ja. negende. Ja. Vorige seizoen werd uh, gemiddeld 1,8 miljoen kijkers... Ja, een, hoor je het goed? 1,8 miljoen Ja, kijkers. heel veel. En het knappe vind ik aan de serie is dat ze... Uh, het speelt zich af in Maastricht, maar het is ook, het is ook echt... Je, eigenlijk is het gewoon één grote reclamespot ik voor Ik heb het dus nog nooit gezien. Nog nooit gezien, het nee. is echt een hele leuke serie. Ja? Ja, maar met is Victor niet... Reinier en Angela Schijf in de hoofdrol. Is het, het niet recht... hetzelfde als alle andere detective politie uit Nederland? Ja, weet je, alle standaard dingen zitten erin. Hè? dus je hebt, je hebt altijd een schreeuwende commissaris erin zitten. Je hebt ja. altijd acht erin zitten. Er wordt geschoten. Er is natuurlijk een beetje spanning tussen, tussen de, de twee hoofdrolspelers. Altijd man en een vrouw die ja, ja. Met, uh, gedwongen worden om, om met elkaar samen te werken. Er zijn wat uh, schimmige geheimen uit het verleden Wolfs, gespeeld door Victor Renier, is zo'n typisch zo politieagent... waarvan je dan nou niet helemaal weet, is hij nou wel of niet helemaal zuiver? Ja. Dus er komen ook steeds weer dingen uit zijn verleden... dat je denkt, nou ja, dat zou je, het zou best wel eens een keer de andere kant op kunnen. Hij is wel een keer neergeschoten, dan een keer opgehangen. Echt. Maar het blijft een goede serie. En vooral, vooral let erop, het is de eigenlijk... Wat ze altijd zeggen van als je nog als je een goede serie hebt, net zoals wat Amsterdam was in Baantje een extra personage, dat is Maastricht in Flikken Maastricht. Okay. En dat en niet heel veel series kunnen dat, want je hebt nu ook moordvrouw, natuurlijk met Benny ja. van Dijk. Ja, ja. Dat speelt zich dan weer af in in uh, Friesland. Mm -hmm. heel rel, rel overweeg, want er zit een miljoen aan uh, subsidies erin. Wat heel slim is van RTL natuurlijk, want zo'n serie is nou eenmaal heel duur om te maken, maar daar werkt het toch minder. Hoeveel kijkers voor uh, Flikken Maastricht? Ik durf te zeggen dat ze minimaal weer 1,8 miljoen Oh, oké. Okay. Ja. En wanneer is het op de buis? Komende vrijdag. Komende vrijdag. Gaan we Half negen, Nederland 1. Voilà. En dan het volgende programma. Dan ga ik voor... Uh, ik zat even te twijfelen. Of Feuten van BNN, oh, komende ja. maandag. Leuk. Uh, tweede seizoen. Of een nieuw programma wat op... Uh, ook een serie, maar niet een Nederlandse serie... Maar een Amerikaanse serie, namelijk Nikita. Is gebaseerd op de gelijknamige... Of eigenlijk La Femme Nikita. Ja. Dat is een film van uh, Luc Besson. Uh, over een, een, een, ja, eigenlijk een, een verslaafde vrouw. die, uh, die uh, door een schimmige organisatie wordt, uh, uh, eigenlijk, uh, gepakt wordt. en uh, eigenlijk wordt omgeturnd in een ja, Maar er is toch al eens een keer een serie over geweest? Er is ook al een keer een serie ja. over geweest, dat klopt. Dit is met uh, Maggie Q in de hoofdrol. Die is echt een hele mooie vrouw. Mm -hmm. uh, de serie is ook wel uh, gewoon, het is een, een strakke, goede Amerikaanse serie. Het verhaal laat misschien wat te wensen over. maar hou je gewoon van een. Goede actieserie met een beetje rode draden erin. Ja. ja, het is een <laughs> beetje rode beetje draten. Het is eigenlijk heel simpel: oud-werkneemster, dus Nikita in dit geval, die de organisatie die haar gemaakt heeft, die haar gecreëerd heeft, ten val wil brengen en daar alles aan doet om die, uh, uh, nou ja, eigenlijk om zeep te hebben. Je hoeft niet echt na te denken bij de serie. gewoon nee, lekker nee. kijken. Ja, precies. Wanneer is hij op de televisie? Komende zondag. Om... Vanavond, eigenlijk. Vanavond, vanavond zeg ah, ik ah, al. Ja, ja, ja. ja zeker. Ik, het is al zo vroeg. Nou, ga ik vanavond ja, kijken? Veronica, als ik uit mijn hoofd zeg, zeg ik half negen. En hoeveel kijkers gaan er naar kijken? Uh, het is Veronica. Uh, die scoren niet heel erg hoog. Uh, ik denk dat als ze uh, 150.000 kijkers trekken, ah, dat ja? is wel heel veel. Zo is. weinig ja. nog maar, ja. ja. Ah, ja. zonder voor ze. Stel, ik heb Nikita al een keertje gezien, want ik heb het gedownload. Wat ga ik dan opnieuw downloaden? Ook hier moest ik twijfelen. Uh, maar ik ga dit keer voor... Uh, ik ga toch voor Sherlock. Sherlock? Sherlock, ja. ja. Sherlock is, is eigenlijk... Ik, ik, het is wel een, een serie. Het is een soort een miniserie, moet je eigenlijk zien. Natuurlijk gebaseerd op de beroemde verhalen van Arthur Conan Doyle. Mm -hmm. Over Sherlock Holmes. Gesitueerd in het Londen van nu. Ja. Met uh, Benedict Cumberbatch als, <laughs> uh, als uh, Sherlock. Speelt ook in, in War Horse uh, met uh, de nieuwe film van Steven Spielberg. Yes. Geweldig acteur. Doet ook uh, Sherlock echt uh, uh, briljant. Uh, Watson wordt gespeeld door Martin Freeman, die misschien oh. mensen nog wel kennen van uh, The Office onder ja. andere en de hoofdrol in uh, Hitchhikers Guide to the Galaxy. Oké. Okay. En uh, zij zijn met twee gewoon uh, heel goed op elkaar ingespeeld, gewoon een heel goed duo, waardoor je echt een beetje die relatie ook, weet je wel, Watson Sherlock was natuurlijk altijd al een beetje schimmig en ja. was nou eigenlijk stiekem een beetje, een beetje homoseksueel. Beetje gay. Dat wordt hier wordt dat niet uitgespeeld, maar wel dat je merkt van het zijn twee, ons, twee vreemde Sherlock is natuurlijk de vreemde en Watson is natuurlijk de normale. Ja. Maar dat het wel samen zijn, ze gewoon echt heel erg goed. Is het een beetje comedy ook net zoals de film die ze er hebben zitten, gemaakt? Er zitten, het is niet zo vet als de films. Ja, want die was, is, dat is echt gewoon lachen tijdens vet. Ja, hè? dit is rauwer. Dit okay. is uh, realistischer. Het speelt zich ook natuurlijk nu, uh, nu af. Terwijl ja. de, de films uh, door Guy Ritchie zich ook afspelen gewoon in het Londen van 18 zoveel. Dus echt in de tijd van... Uh, van uh, uh, van Sherlock Holmes mm -hmm. zoals we hem kennen. Uh, dus er wordt hier heel veel gebru gebruik gemaakt van uh, mobieltjes, uh, uh, laptops. Uh, weet je, alle moderne technieken worden allemaal gebruikt. En Londen is zo mooi in beeld gebracht. Dus ook, ook hier geldt weer... De stad is een extra personage. En uh, de, we, de, net is het tweede seizoen uitgezonden. Ieder seizoen bestaat maar uit helaas drie afleveringen. Ja. Maar wel per aflevering anderhalf uur. Dus het zijn eigenlijk gewoon drie lange films. Drie lange films eigenlijk. Uh, het eerste seizoen is al een keer uitgezonden door uh, de KRO op de Detective Night. Mm -hmm. Maar zoek, deel, uh, zoek seizoen 1 op, zoek seizoen 2 op. Gewoon zes afleveringen achter elkaar. Sherlock Holmes, briljant. Watson briljant. En let vooral op de, de, de aardsvijand van Sherlock Holmes, Moriarty. Die ook hier gespeeld wordt door geen acteur. Ik weet geen idee hoe die heet. Maar hij is zo goed. En de cliffhanger van seizoen 1 ja. is al echt om, om, okay. om te snijden. Niet en, even klappen. En de, cliff, de cliffhanger van seizoen 2 is nog veel, <laughs> veel erger. Een linkje naar de twee series, de twee seizoenen, staat nu op mijn Twitter. twitter.com. Slash luk. Dankjewel Bart. Tot volgende week. Tot volgende week. Oh, zo, even opzitten. Zo komt het helemaal goed. Paniek hoor, paniek, paniek, paniek in internetland. Afgelopen week in een blog op de Ja.nl liet twitter mitrieur Bert Brussen... weten te stoppen met Twitter, want, zo zegt hij, hij is moe, dodelijk vermoeid. En door op Twitter te zitten is de columnist en schrijver bang... om nooit meer te kunnen slapen. Oh, Bert Brussen, goedemorgen. Goedemorgen. het is ja, vroeg. Het is vroeg, hè? Ja, zeker. En je was al zo moe. Ik was donderdag al moe, afgelopen donderdag. Maar nu, uh, zondag, uh, ben ik nog moeier. <laughs> um, um, op jouw pagina, of in ieder geval de pagina van de Jaap... Uh, Jaap.nl Precies, de Jaap.nl, een blog wat jij hebt opgezet... waar heel veel mensen ook op schrijven. Heb jij een bericht geplaatst waardoor uh, de halve internetgemeenschap... helemaal een en roer raakte? Want jij stopt met Twitter. Nou ja, stop. Ik uh, wil zo min mogelijk twitten. Eigenlijk uh, niet meer dan een paar fiets per dag... Uh, uh, en uh, ja, ik lees eigenlijk geen ad-replies meer, dus ik discussieer niet meer. Ik zet alleen nog af en toe een linkje op en dat was het wel. Ja, want jij was een, een, een hevig Twitter-gebruiker. Sterker nog, op de site van Geen Stijl kon je, een, uh, kun je de hele redactie volgen op met hun Twitter. En dan had je zelfs een bedbrussen aan en een bedbrussen uitknop. Zo, ja, zo, er, ja. zo erg was het soms. Ja, ik het dat echt van mij uh, online verslaving was. Het. Hoe kwam het dat dat zo uh, uit de hand is gelopen? Ja, dat weet ik niet. Ik weet, nooit, ik weet ook niet uh, hoe dat zit bij uh, Turks of Godverslaten, maar dat is toch denk ik uh, iets, iets waar je uh, aan begint en dan ineens zit je erin en merk je gewoon niet meer dat je erin wordt gezogen. Weet je? Ja. het is gewoon iets wat, wat, wat voor mij uh, heel makkelijk was, een ideaal medium, dat ik, ik, ik, ik denk heel snel en chaotisch en dan kun je dus in die 140 tekens, kun je dat makkelijk kwijt en dan, en dan weet je dat je een heel groot platform hebt. Uh, en dan, ja, ik heb eigenlijk elke, uh, elke 20 seconden is wel iets waar ik me over opwind, zeg maar. <laughs> Dus dan heb ik daar een mening over. Ja. En, ja, ja, en dat kun je, dan, kun je dan kwijt. Dus eigenlijk, af en toe was het ook net dat zeiden van mensen ook wel, die zeiden dan, van, volgens mij heb je gewoon, dan, gewoon uh, Twitter gewoon op je hersens aangesloten. Dus, uh, elke gedachte werd dan omgezet in een tweet. Ja. Wat, wat, wel, wat wel leuk was om te lezen voor veel mensen, want ja, iedereen wilde toch wel graag met je discussiëren. Je had ook veel volgers. Uh, ja. Waarom ben je dan uiteindelijk, wat was, wat was het moment dat je dacht van, nou, het is wel mooi geweest. Nou, op een gegeven moment uh, word je zo moe van en zo onrustig in je hoofd, dat je op een gegeven moment gaat het 24 uur door, dan droom je ook helemaal maand dat je twittert. <laughs> en dan, uh, dan uh, ja, dat, je, je gaat op anticiperen. Die discussie die, die blijft op een gegeven moment doorgaan in je hoofd, waardoor je waardoor je niet meer niet meer normaal kunt denken. En, en ik bedoel dat twitter het is dus uiteindelijk zeg maar een een, een, een online ego wat van grote werd dan mijn eigen ego ik wil groter werd dan mijn eigen identiteit dus toen dacht ik van ja nu, nu moet ik er wel mee stoppen ja. over die dat ten eerste en ten tweede ja het trekt ook zoveel idioot aan het is um ja, het zijn ook heel veel mensen die je haten en uh, die komen ook op Twitter. Ja. En Twitter maakt het mogelijk om je dat allemaal persoonlijk te vertellen. Ja, du dat, dus, dat... dus dat kan wel eens een keertje te veel worden of zo Dat je denkt van nou, nou nu weet ik het wel uh, met Ja, het dat word je op een gegeven moment wel te veel, ja. ja. Ik, weet, er, ik kwam ook vaak op televisie, dus bij de wereldheid Door of Paul man. Ja, jezus, en wat de mensen dan uitkramen is natuurlijk prima, maar ik hoef het niet allemaal te lezen. En het probleem van Twitter is natuurlijk dat je het allemaal, dat je het niet kunt voorkomen dat je het leest. Nee, ja, want als je op de Ad Reply-knop drukt, dan, dan lees je alles natuurlijk. Dan, ja, dan precies. stop je niet totdat je alles hebt gelezen ook. En ik blokte ook wel heel veel mensen. Ja. Ik stond ook bekend als dus een grote blokker. Dat was ook niet erg. Nee. Maar ja, je kan, er zijn meer mensen, dan, meer idioten dan het überhaupt blokken. Je kunt van. niet alle idioten blokken, dat is het nee, zo. Nee, nee. Dat, dat is, dat is ondoenlijk. Um, uh, toch uh, staat er nog aan het einde van jouw, uh, van jouw column een artikel dat je daarover hebt geschreven. Maar dan wil ik wel eerst uitgeslapen zijn. Dus het zou misschien nog kunnen dat je ooit nog weer eens een keertje uh, weer echt door gaat twitteren. Of is dit echt een, een, een finito, een einde voor altijd? Nou, ik voor nou, altijd zo intensief, ja. ja. Want ik, ik zeg al, het, is gewoon, het was gewoon een druk en uh, schadelijk. Het is ook bedoel, omdat het, het was ook schadelijk voor mijn, uh, voor mijn sociale leven. En uh, het kostte veel tijd en een week voor wat. Gewoon, het is echt te vergelijken met een gameverslaving. Ja, maar, heb, je al, heb je al last van dat je niet uh, mee kunt praten nu? Dat je denkt, nee, van, verdor, ja, je? Ik, ik, ik heb wel een beetje ingehold voor Facebook. Dat doe ik veel minder, omdat het, dat is een heel, andere, heel ander medium. Ja, ja. Dan zet ik dan wel wat dingen op, maar uh, nee, ik, ik dacht dat het afkikken erger zou zijn. Ja, precies. Maar, het is niet dat je, dat je, maar je, je hebt ook nog een weblog en je hebt Facebook, dus dus het is niet dat je helemaal niet meer nee, je mening exact. gaat vertellen. Ja, exact. Ja. Ik, ik probeer toch dan ook een beetje weer uh, via mijn weblogs en, uh, en mijn dingen en allemaal uh, andere podia mijn meningen te uiten. Ja, een van die podia is een boek, uh, De Onstuitbare Opmars van de Digitale Wereld. Dat boek heb jij geschreven samen met Willem Vermeend. Uh, dat is een boek, dus wat eigenlijk gaat over waar jij door bent geveld. Namelijk dat het niet stop is. Uh, nou, het boek is veel meer uh, economisch gericht. Zeg maar, hoe, hoe, hoe, Nederland en de, hoe Nederland en de Nederlandse economie uh, enorm kunnen groeien... en profiteren van, uh, van, de, van de digitale infrastructuur en internet. Mm -hmm. En niet zozeer over Twitter. Maar het is wel een voorbeeld van hoe, hoe digitalisering een enorme sprong voorwaarts is. En, uh, kijk, het feit dat je uh, aan iets relatief nieuws als Twitter dus inderdaad verslaafd kunt zijn... Uh, en dat heeft mij ook heel veel opgeleverd. Ik, bedoel, ik heb heel veel uh, contacten opgedaan via Twitter... Uh, uh, heel veel werk ook gevonden via Twitter en opdrachten en noem maar op. Uh, ja, dat, dat toont dus wel aan hoeveel mogelijkheden er zijn. Hoe, hoe je daar, als je daar wel goed mee omgaat, hoe je daar heel veel mee kunt doen. Ja. En dat is een beetje ook waar dat boek, waar dat boek voor pleit. Um, ik ga je weer volgen op uh, Twitter. Uh, ja, nu kan het. Nu, kan <laughs> <iedereen weer volgen. laughs> nu is het weer heerlijk. Kan het? Iedereen, dat, dat is voor het eerst dat ik iedereen kan oproepen om me vooral wel te volgen. <laughs> ja, Vroeger zei ik altijd: doe het vooral niet, maar nu vooral wel, want ik zit er nu toch niet meer dan, dan vier of vijf tweets per dag. Juist. Voor heerlijke rust volg je uh, twitter.com/slash Bert Brussen. Dankjewel, Bert. Oké, okay, dag, Luc. En wil je de blog van Bert Brus nog een keertje nalezen? De link staat nu op mijn Twitter: twitter.com/slash Luc. En ik stop natuurlijk nooit met Twitter. Never. Ook deze week gingen we weer de straat op. wat vinden Nederlanders eigenlijk typisch Hollands? Verslaggeefster Nathalie, die zocht het uit. Wat is voor jou typisch Hollands? Typisch Hollands. Uh, kaas. Windmolens. Wetterballen. Polders. Ja, yeah, wiet. Molens. Oranje. Ja, ook wiet. Koningendag. Boeren. Echte klompen? Ja, dat is echt Hollands, hè? Ja, bitterballen. dat vind ik echt typisch Hollands. Mm, Stampot, denk nee. en ui. Gaat erin dan? Ja, peen en ui. <laughs> en aardappels. Ja, ik kom uit het zuiden, dat hoor je niet, maar ja, daar hebben we niet veel Hollands. Komt u uit Limburg? Ja. Bitteballen. <laughs> Boerenkom met worst natuurlijk. Kaas, denk ik, of nou, klompen. <laughs> Voelt u zichzelf een Hollander? Ja, maar, zeker, absoluut. absoluut. Zeker met bitterballen en Molens. En fietsen. Nuchterheid. Druk, seks en rock'n'roll. Daar gaat het om, toch? Is dat echt Holland? Dat heb je toch ook elders in de wereld? Vrije Nederland, Amsterdam. Je kent dat toch wel? Ik vind dat de Nederlanders ook loyaal zijn. Ook wel de gezelligheid. Maar met een grensje, denk ik. Met de waarden en normen van Nederland. dat we daar wel goed in zijn. Dat we goed weten om te gaan met bepaalde vrijheden. Denk ik, zo even. André Frans Bauer. Nikke Simon. Jan Smit. De toppers. Tulpen natuurlijk. Drop. Nederlandse drop. Vrijheid, blijheid. Boerenkool. Ik ja, dat ik ook zeggen. Boerenkool met vorst. Maar zuurkool mag ook. En tulpen. Ik vind het wel typisch dat jij dat zegt. Je bent helemaal geen Holland. <laughs> en humor. Ja, humor. Is ook iets heel Nederlands. Ja. Beetje afzuik humor. Een beetje afzuikhumor. Een leuk randje. Laat me weten wat vind jij typisch Hollands. Twitter.com is nu kunnen we een beetje over babbelen. Uh, ook vandaag mag iemand weer eens even lekker de week van zich gaan afzuchten. Deze week is het de beurt aan ICT en Marcel. Hij zucht omdat hij een parkeerboete heeft gekregen. Geel om vindt hij natuurlijk zelf. heel vervelend. En dus zucht de boete maar even flink van je afmessel. Ga lekker zichten en zucht even met hem mee. De zucht. <lacht> nee, ja. Nou, oh. dat was hem weer. Het kan zo snel gaan en je zucht. Als je zelf een keertje wil zuchten. 47 at bnn.nl is het mailadres. Als je denkt van nou, ik heb wel een goede reden om even lekker te zuchten. 47 at bnn.nl je ziet ze echt in elke Amsterdamse straat wel rijden. En in de delenhuis van Nederland ook tegenwoordig Vespa's. Verkoop van die Italiaanse scooters kreeg een boost. Nadat Willem Holleder als een Italiaanse mafiosi ermee door de straten van Amsterdam reed. En omdat Holleder sinds afgelopen vrijdag weer op vrije voeten is, ging verslaggever Dennis uitzoeken of die Vespa's ook weer een beetje meer in trek komen. Deze week kwam topcrimineel Holleder vrij. En hij is niet alleen verantwoordelijk voor vele afpersingen, maar ook van het tweede leven van de Vespa. Uh, dit is jouw scooterwinkel. Ik ben wel benieuwd, uh, is de Vespa nou echt veel populairder geworden sinds uh, Holleder erbij uh, Het werd daardoor waarschijnlijk bekender, maar voor die tijd werden ze ook heel veel verkocht. Alleen dit, in, hier in de buurt van Amsterdam, ja, dus zijn ze echt van uh, de Holleder Vespa. Hè? Dat, is, uh, dat is duidelijk. Als ja. je dan kijkt naar zo'n Holleder Vespa, wat, wat vind je nou het mooiste? Ja, dat hebben ze ervan gemaakt, hè, die uh, Holleder naam. Maar Vespa was voor die tijd natuurlijk al heel bekend. Het is niet alleen dat uh, Holleder. Uh, ja, Dit was een van de eerste met heel veel windschermen en toestanden erop. Ja, een Vespa is een Vespa. Vespa is dus de enige in principe waar alle kappen ook van metaal zijn. Als je bijvoorbeeld een andere scooter neemt... Ik zal er eentje laten zien. Het is allemaal kunststof. Oftewel plastic. Zie je? Dit ook. Maar een Vespa... Wat is je het verschil? Dat is een heel ander, heel ander geluid, hè? dus het is allemaal steviger. En er zijn er ook bepaalde types waarvan je zegt die rijden altijd op een Vespa. Uh, bepaalde type mensen. Nou, iedereen rijdt erop. Uh, hier in het Gooi rijden dus uh, ook heel veel meisjes van 16 jaar die rijden mee. En maar ook hele bekende Nederlanders. Uh, Carolien Tenser, René Vroger, Jeroen van de Boom, Patrick Kluiver. Ik kan er nog veel meer op noemen. Dat zijn allemaal klanten van ons. Jantje Smit die had er ook nog eentje gekocht hier. Ik ben nu op een plek waar echt heel veel Vespa's zijn. Ik ben namelijk op het Leidseplein in Amsterdam. En toevallig komt er net iemand aan op mijn Vespa. Is dat uw Vespa? Het is bij Vespa ja. Heb je misschien toevallig een Vespa gekocht omdat Holleden er erin heeft? Nee, toevallig niet nee. nee. Oh. Maar ik had hem eerder hij was. Dus dat uh, oh, is ook, okay. ook vroeger. grappiger. Ik vind je nou wel stoerder? Wie stoerde hij? Hem of die scooter? Ja, de Vespa. Nou, hij rijdt lekker, hij is net weer gemaakt. Dus goed, uh, nou, stoer zo groot wordt. Maar uh, een gangsterfaal, ik weet waar je op doelt. Maar uh, ja, goed, uh, hij is weer vrij, die holleder. Dus een uh, scootertje gaat rijden weet ik niet. Maar uh, ja, goed, ik rijd, ik rijd lekker rond, laat ik het zo zeggen. Naast je komt er nog een Vespa staan. Je hebt een echte holleder Vespa, hè? Ja, een echte. Heb je hem ook gekocht omdat holleder er een heeft? Uh, ja. ja, ik zag dat hij er een had. En ik dacht gelijk van, ja, hij is mijn grote idool, weet je. Dus dan uh, moet ik gelijk ook eentje hebben heb ik echt zo'n windscherm erbij, dus eigenlijk is, kun je gewoon... Ja. Ik heb gekeken hoe die van hem eruit zag op internet. En toen dacht ik, nou, zo wil ik hem ook hebben. Ik heb nog een beetje kleine aanpassingen, maar... Dat zijn mijn luxe, hè? Ja, precies. dat is alleen nog een beetje... Nu ben ik, heb ik eigenlijk een mooiere dan Holleder. Dus dat vind ik ook weer vet om te kunnen zeggen, weet je. Of Holleder hem nou wel of niet populair heeft gemaakt... volgens de Amsterdammers gaat het allemaal om het elegante design. En sommigen, die durven zelfs te zeggen... dat ze hem eerder hadden dan Holleder zelf. Ja. Ah, oh, daar durf ik te betwijfelen. Onze privacy ligt op straat en uh, wordt in de gaten gehouden waar je naartoe gaat met openbaar vervoer. En mijn supermarkt die weet echt precies wat ik het liefst op mijn brood heet. En Deze week werd ook bekend dat Google nog meer gebruik gaat maken van mijn persoonlijke gegevens om hun advertenties daarop aan te passen. En gisteren was het dan ook nog eens een keer de Europese dag van de privacy. Want wat blijkt, veel mensen hebben geen idee hoe gevaarlijk het is om persoonlijke informatie zomaar op straat te leggen. Ik daag de verslaggever Nathalie uit. Hoe snel kan zij op straat aan privacygevoelige informatie komen? Hoe heet u? Dat lijkt mij niet van toepassing, toch? Niet belangrijk in ieder geval. Nee? Waarom niet? Daar, daar ga ik geen antwoord op geven. Laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Dus als je iets wil weten, een algemene vraag, wil ik antwoord geven. maar Anders niet. Oké. Okay. Um, hoe drinkt u uw koffie het liefst? Espresso zwart, zonder suiker, Zo sterk mogelijk. Uh, wat eet u het liefst op uw brood? Van alles en nog wat. Kaas, vleeswaren, jam. Ik vind heel veel dingen lekker. Ja. Wat voor ondergoed draagt u het liefst? Slipjes, strings? Ja, <laughs> nou, van ook van alles. Afhankelijk van de gelegenheid, zal ik maar zeggen. Ja. Heeft u een auto? Ja. Waar bewaart u de autosleutels? Die liggen op de trap. Altijd? Ja, altijd. En, en de sleutels van uw huis? Die heb ik altijd bij me. Die liggen s'avonds naast mijn bed en die liggen altijd op de, anders op de tafel. Als Altijd bij me. Nee, hey, dit is meer dan één vraag, hè? Nog één. Vraag. Nog één. Wat is uw pincode? Ja. Je mag bijna alles vragen. maar... Hoe heet je? Smantan. En waar woon je? In Utrecht. Waar? In Lombok. Welke straat? Flotsweg. Welk nummer? Dat ga ik niet zeggen. Ik heet Henk. Waar woont u? Ik woon in Amersfoort. En welke straat? In de Timorstraat. En ligt de sleutel van de deur onder de bloempot of onder de deurmat? Nee, die leggen we nooit buiten. En gebruikt u uw eigen naam in uw wachtwoord? Wat zijn het voor Ik vind het wel een beetje vervelende vragen hoor. Oh, maar deze studie hoort natuurlijk bij je studie. Tot hoever je mensen antwoord geeft. <lacht> ja, natuurlijk nee, gebruik ik dat. Wat is uw wachtwoord? Ja, dat ga ik niet vertellen. Welke straat woont u? Peter Donderstraat. Um, heeft u een auto? Ja, een kevel van 42 jaar oud. U heet het Ja. Gebruikt u uw naam ook in uw wachtwoord? Nee. Wat is uw wachtwoord? Dat zeg ik niet. <laughs> Waarom niet? Nee, dat zeg ik niet. Nee, dat is nergens zo nodig. En uh, wat voor ondergoed draagt u het liefst? Uh, gewoon katoen. En dan uh, gewoon een slipje of een string? Uh, dat doet ja, waar, waar gaat het heen? <laughs> het is toch moeilijker dan ik dacht hoor. Ik ga even mijn brede glimlach en mijn grote groene oog in de strijd gooien. Misschien helpt dat. Ik ben bezig met een klein onderzoekje. Uh, hoe heet je? Dennis Giesel. Waar woon je? In Utrecht. Waar in Utrecht? Uh, Amsterdamse straatweg. Wat nummer woon je? Uh, en uh, waar bewaar jij je belangrijke spullen? Gewoon in de woonkamer. Wat voor wachtwoord uh, gebruik je? Gebruik je je eigen naam in je wachtwoord? Uh, nee. nee, altijd een ander uh, wachtwoord. Ik heb een keer uh, van mijn auto heb ik gebruikt. En gewoon een, uh, ja, een nummer dat ik makkelijk kan onthouden. Kan je er eens een noemen? En uh, nee, dat ga ik niet doen. Mag ik jouw telefoonnummer? Uh, dat mag wel. Het is 06 81 81 83 8. Waarvoor lukte het net niet, maar voor de rest raakte we. Ah redelijk wat, uh, wat privacy-loslippig uh, zijn ze, de Nederlanders. Ja, hij heeft twee carnavalshits, uh, miljoen keer bekeken op YouTube... veel aandacht in de media, maar nog steeds weet eigenlijk niemand... wie dat nou eigenlijk is. Ik heb het over Gerst, de man achter een parodie op de nummer 1-hit... Ik neem je mee van Gerst Pardoel. En die heet, hoe kan het ook anders, Ik Laat Je Thuis... en die klinkt zo... Ik Laat Je Thuis Uh, Gerst, goeiemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Uh, liefhebber neem ik aan? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik vind het ook wel gek hoe jullie dan weer aan mijn nummer zijn gekomen over die privacy. Gesproken. Ja, dat was, was zo te vinden. Even Google en klaar hoor. Ongelooflijk. Hé, <laughs> hey, waarom die parodie op dat nummer, ik neem je mee, van Gerst? Nou ja, wij dachten, uh, gezien het carnaval, heeft het wel uh, een carnavalsversie nodig, het nummer. En uh, ik dacht, als wij het niet doen, dan doet iemand anders het wel. Ja. Dus je dacht, laat ik maar de eerste zijn, dan is het in ieder ja. geval gedaan. Ja. Daarom, daarom, ja. Uh, wie ben je, Gerst? Ik ben Gerst. <coughs> ik uh, kom uit Eindhoven en ik ben op het moment uh, erg vroeg op. Kan ja, ja het, uh... dat kan me voorstellen. Dat kan me... Maar je bent wel, uh, jij, jij wil eigenlijk anoniem blijven, hè? Gewoon, je bent gewoon Gerst en klaar. Ik ben Gerst en dan was het, meer, meer is het niet dan minder ook niet. En waarom is dat? Ja, omdat het dan... Uh... Uh, al moeilijk genoeg is allemaal in de wereld. En uh, uh, ik dacht, laat ik het eens dus lekker simpel houden. Hey, jij bent al uh, eens vaker anoniem in de media geweest... want jij was ook de, de persoon achter het nummer zwarte P, witte L. Sorry? Jij was toch ook het, de persoon achter het nummer zwarte P, witte L? Nooit van gehoord. Nee, nee, nee. Nee. Hey, dat, uh, dat, ik laat je thuis. Uh, waarom is dat zo populair geworden, denk je? Ik denk dat het uh, ieders uh, wens, stille wens uitspreekt... En wat is dat dan? Die stille. Uh, de partner lekker op de bank laten zitten en lekker zelf naar de kroeg gaan. Ja, precies. Dus, dus het, het, het gewoon lekker in je eentje met vrienden carnaval vieren. Dat zit daarin natuurlijk. Ja, en, in je eentje met vrienden, jij heel goed gezegd. Ja. <laughs> ja, precies. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Nee, duidelijk. Ja. Het, het, hoe, hoe maak je dit soort dingen? Doe je dat allemaal thuis of ga je dan naar een naar een studio toe waar je, waar, waar, waar je een grote, weet ik veel, allemaal vrienden hebt die mee meehelpen? Nee, dat doen we. Dat heb ik met een met maat van mij gemaakt. En uh, gewoon uh, ja, gezellig een beetje, een beetje bier drinken en, uh, en gezellig uh, zo'n nummertje opnemen. En dan, wat is het doel? Want is, is dan je doel om uiteindelijk uh, door heel Brabant en Limburg heen te ga gaan tijdens carnaval? Dat is niet het eerste doel. Het eerste doel is gewoon om, om leuk uh, uh, de parodie neer te zetten en te kijken, uh, ja, te kijken wat het brengt. Dat is eigenlijk, uh, dat was eigenlijk het doel. Nou, het heeft er hoop gebracht. Ja, was je verbaasd? Ja, dat was zeker verbaasd. Dat had ik echt niet verwacht. Oké, okay. en, en, maar je, je, je had niet gedacht dat het zo'n enorme dikke hit zou worden? Nee, nee zeker niet. Ik dacht, ja, het, het, wordt wel, het wordt wel grappig en mensen gaan het wel oppikken, maar dat het zo hard zou gaan. De, vanaf de eerste dag uh, 100.000 hits per dag. Ja. Dus, uh, ja, dat, is wel, dat is wel, ging wel hard, ja. Ik uh, wens je heel veel succes de komende, uh, komende maanden, eigenlijk, weken met, uh, met je cannaval, hit. Ja, dankjewel. En volgens mij moet het dan een groot succes gaan worden, denk ik zo. Nou, ik hoop het, zal... ja. Ik hoop, ik hoop dat mensen mij uh, later dan zes uur gaan bellen. dat, oh, ja, oh. dat, dat hoop ik ook voor je. En het zal, uh, zal wel lekker kerstje worden natuurlijk ook, hè? Uh, kerst worden? Cashen. Cashen. Ja. Oh ja, als, als mensen er iets, iets voor over hebben, zou het leuk zijn, ja, zeker, okay. ja. Zometeen, dit is de zomer. Dankjewel, Gerst. U? Tot dankjewel, hè. Ja, bedankt. Okay. Bye bye, man. Oh, bye, uh, goed, uh. bye bye. <laughs> zometeen dit is de zondag. Goedemorgen Eva. Goedemorgen Luc. Wat hebben jullie in het programma? Ik ga zo meteen praten met een uh, inspirerende gast zoals elke week. En dat is uh, Catharine de Haas, een filosoof. We gaan het hebben over vriendschap. Want daarover heeft ze een boek geschreven huh? dat we er allemaal behoefte aan hebben, maar dat het toch knap lastig is om vrienden te hebben. Zometeen, in dit is de zondag.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 De start van een zonneactie. En. De bliksems grauwe lucht. Zangeres Frederikspicht. Net weer galozen loze Straks. Tussen 8 en 10. Radio 1. Vroeger. Volgens. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.